De lijn, woensdag om half negen, Radio 1, het nieuws van alle kanten. Tien uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal.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 De kans dat GroenLinks instemt met de politietrainingsmissie in Kunduz is kleiner geworden. Dat zegt fractieleider SAP na de hoorzitting daarover in de Tweede Kamer. De GroenLinks-leider zei dat ze vertrouwelijke militaire stukken heeft ingezien... en dat die haar zorgen waren. Waarom wil ze niet zeggen? GroenLinks en D66, allebei nodig voor een kamermeerderheid... willen morgen extra overleg met het kabinet. De Afghaanse president Karzai zal het nieuwe parlement woensdag beedigen. Hij wilde dat eigenlijk pas over een maand doen, maar dat leidde tot woedende reacties. De verkiezingen waren al in september, maar volgens Karzai is er meer tijd nodig om stembusfraude te onderzoeken. Toen het parlement dreigde zichzelf te installeren zonder de president, ging Karzai overstag. Het nieuwe parlement telt meer tegenstanders van Karzai...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 Door de hoge olieprijs is winning met moderne technieken weer winstgevend. De Nederlandse aardoliemaatschappij verwacht bij Schonebeek de komende jaren 100 tot 120 miljoen vaten uit de grond te halen. Volgens minister Verhagen levert dat de schatkist honderden miljoenen op. Het weer, in het noorden af en toe regen, vannacht ook in de rest van het land, minimaal rond 3 graden. Morgen is het bewolkt en regenachtig, maar smiddags ook hier en daar zon. Het wordt dan ongeveer 6 graden. Dit was het NOS Journaal.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 NOS, NOS Radio 1. Langs de lijn met Geo Lippens. Goedenavond. Je zou zeggen dat het een traditie begint te worden. Op maandag rollen er koppen in het betaald voetbal. Eerder vanavond maakte Feyenoord bekend dat Leo Beenhakker per onmiddellijk op non-actief is gezet. Hij zou het seizoen afmaken als technisch directeur, maar volgens de directie is er sprake van een vertrouwensbreuk. Dat komt niet als een verrassing na de persconferentie van een week geleden. Daarin vertelde Beenhakker hoe de clubleiding hem behandelde. Ik vind dat uh, niet. Uh, ik heb dat uh, respectloos genoemd. Zometeen gaan we het er uitgebreid over hebben met Ronald van der Geer en tennisser Robin Söderling werd uitgeschakeld op de Australian Open. Hij was daar als vierde geplaatst. Söderling probeert het van de zonnige kant te bekijken. Uh, I never had a good first month uh, in my career, but still, you know, I won a title and made it to the fourth round here, so it's at least it's much better than. The... Straks meer over de Australian Open. We kijken vooruit naar de kwartfinale tussen de landgenoten Roger Federer en Stanislas Wawrinka. En gisteren stond de gal gewaagd op zijn kop. SC Utrecht boekte een dikke overwinning op Ajax. Silverbouwer, Zilberbauer, Zilberbauer 3-0! Doelpunt gemaakt door Ismo Vorstemans. De centrale verdediger. Nou willen ze daar in de domstad niet al te lang nagenieten... want er wacht alweer een kwartfinale voor de KNVB-beker. Dat alles en nog veel meer in deze uitzending van Langs de Klein. Hij maakt het seizoen dus niet af bij Feyenoord. Leo Beenhakker is daar weg. Verslaggever Ronald van der Geer, goedenavond. Goedenavond, Gio. Open deur, komt het als een verrassing? Nee, natuurlijk niet. We hadden vorige week eigenlijk al onze vraagtekens... nadat Beenhakker uitgebreid in een persconferentie... zijn nakende ontslag toelichtte. Hè? Want hij zei, uh, ik ben respectloos behandeld. Ik zie hier geen enkele basis om, uh, om nog verder te gaan. Nou ja, dat, dat, dat gaf de directie van Feyenoord ook aan. Zo zien wij dat ook. Maar uh, uiteindelijk, ja, hij, hij, hij wou uh, alle beslissingen voor zijn. Uh, schoffeerde eigenlijk de directie toch enigszins in die persconferentie. En wij vroegen ons allemaal af, hoe moet dit verder? Nou ja goed, men zei toen nog, uh, we gaan gewoon verder tot het einde van het seizoen. Maar voor, ik denk dat dit voor niemand echt als een verrassing komt. Nee, de vraag waarom hij op non-actief gesteld zou, uh, is geworden... Ja, dat hoef je eigenlijk niet eens meer te stellen, hè? Nee, de, de vertrouwensbreuk. Um, ik denk dat de directie uh, daar nog eens even over wilde slapen. Ook vooral die, uh, die wedstrijd tegen Ajax natuurlijk nog even wilde afwachten. Kijken wat er het komend weekend zou gebeuren. Vervolgens is, uh, is men in alle lagen bij elkaar geweest. Um, ik weet dat er een nachtelijk overleg is geweest na de nederlaag tegen de Graafschap... met onder meer Pim Blokland. Uh, nog meer mensen van de Raad van Commissarissen, de directie... en afvaardigingen uit de sportersgroepen. Ja, en uh, er zou iets gebeuren. Nou ja, men heeft nu maar besloten om uh, direct een einde te te maken aan het uh, dienstverband met Leo Beenhakker, hoewel hij wordt wel doorbetaald tot het einde van het jaar en is op non-actief gesteld. Kijk eens aan, heeft hij zelf al gereageerd? Nou, dat gaat hij niet doen. Hij heeft gereageerd door te zeggen dat hij niet reageert. Um, hij wilde dat eigenlijk vorige keer al niet. Hij wilde het bij de persconferentie laten, maar hij heeft nu een, een radiostilte ingelast. Hij laat het even bij de berichten die naar buiten gekomen zijn en sluit niet uit dat hij op lange termijn uh, wel eventjes wat uh, gaat vertellen over uh, zijn ontwikkeling of zijn visie op de ontwikkelingen bij Feyenoord. Maar voorlopig even niet. Hij maakt, zoals hij dat noemt, pas op de plaats. Ja, radiostilte. Zou dat ook de afspraak kunnen zijn met, uh, met de leiding bij Feyenoord? Dat hij gewoon uh, even zijn mond houdt en dan doorbetaald wordt tot het einde van dit seizoen? Nou, ik denk niet dat Leo Beenhakker hm. dat soort afspraken maakt. Ik denk dat hij wat dat betreft de regie heeft over alles wat hij zelf doet... en dat hij op dit moment zelf even heel weinig zin heeft om, uh, om uh, wat te zeggen. Dan nou, draait het allemaal om een vertrouwensbreuk. De breuk die er vorige maandag eigenlijk al was. Laten we eerst nog eens even gaan luisteren naar wat Beenhakker toen precies zei. Ik verbeel me niks. Ik uh, denk wel dat als je 68 jaar bent dat je wat dat betreft een normale behandeling mag hebben. Ik heb er nooit een probleem van gemaakt. Ik heb meer in een situatie gezeten... dat contracten niet verlengd werden, ja of nee. En dan vind ik dat je daar gewoon in alle openheid... als grote mensen in een redelijk vroegtijdig stadium... In op een redelijke termijn met elkaar over moet kunnen praten. Um, en vandaar dat ik dus...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 Nou Ronald, eigenlijk een mooie, bewogen, gesproken ontslagbrief als ik dit zo hoor video die geschreven had hè, op maandag na het, uh, het allerlaatste overleg wat hij met de directie had. Toen had hij het gevoel van nee, dit, uh, dit is verder niks en ik ga inderdaad niet zitten wachten. Heel snel even schetsen, hè, um, hij wilde uh, al langer praten over de verlenging van zijn contract. Het contract liep aan het einde van dit seizoen af. Uh, hij kreeg eigenlijk nooit echt sjoegen op verzoeken om dat te gaan doen. Toen kreeg hij het idee dat de mededirectieleden eigenlijk aan het bekokstoven waren. Dat hij misschien wel eruit moest. Als hij dat vroeg kreeg hij nooit rechtstreeks antwoord. En ja, de directie zei toen naar zeggen van Beenhakker... ja, de raad van commissarissen gaat daarover... nou ja, die zouden dan die vrijdag beslissen... maar hij had al zoveel signalen ontvangen... dat het, wat dat betreft, geen verlengen van het contract zou worden... dat hij toen dacht, nou ja, ik hou de eer maar aan mezelf. En het is, het is duidelijk, dat wist hij ook wel. Hij had geen draagvlak meer bij de directie... en al zeker niet meer bij de vrienden van Feyenoord... waarvan de grootste vriend, Pim Blokland... inmiddels is toegetreden tot de raad van commissarissen. Want uh, ja, die neemt hem onder meer kwalijk... dat er toch 7 miljoen is uitgegeven aan spelers en... Uh, en aan, aan salaris, en dat dat verder heel weinig heeft, heeft opgebracht. Daarbij wilde de directie uh, een vijfjarenplan in... nu er dus weer wat financieel uh, licht in de duisternis is... en dat wilde men met een jongere technisch directeur doen. Dat ja. zei Erik Gudde vorige week. Nou, nu speelt die directie natuurlijk een cruciale rol. Zij willen trouwens vanavond ook niet uh, reageren. Beenhakker noemde de behandeling door de directie respectloos. Er werd toen ook meteen aan directeur Erik Gudde gevraagd... wat hij van de woorden van Beenhakker vond. Nou goed, dat vind ik vervelend, want uh, bedoel, uh, dat is zijn gevoel. Uh, alleen ik wil wel even duidelijk stellen dat uh, toen in, uh, in november die eerste geruchten kwamen, wij natuurlijk hebben gezegd van... we houden ons volledig aan datgene wat in het contract staat. Dat betekent dat het evaluatiemoment in de tweede helft van november zit. En dat het podium ten alle tijde is, zo werkt dat in deze club. Maar ook in een normaal bedrijf dat de directie zijn advies bij de Raad van Commissarissen neerlegt. En dat van daaruit de evaluatie gaat plaatsvinden. Dus in mijn ogen is het wel degelijk heel open, transparant neergelegd. Goed Leo heeft daar een ander gevoel bij goed, en dat is zijn goed recht. Toch klinkt dat niet alsof Gudde toen eigenlijk al van plan was... om hem meteen op non-actief te zetten, Ronald. Nee, nou, er, is, er is vrijdag natuurlijk uh, een, een raad van commissarissen geweest. Daar zijn waarschijnlijk wat dingen in geroepen in die, uh, in die bijeenkomst. Directie met raad van commissarissen. Ja, vervolgens gaat natuurlijk de focus zaterdagavond op die wedstrijd tegen de graafschap. Vooral niets verstoren. Ja, inmiddels is er, uh, is er natuurlijk verloren. En langzaam maar zeker gebeurt er van alles in de kuip. En ja, dan, dan kun je nu uiteindelijk zo'n beslissing wel kenbaar maken. Ik denk ook dat er iets moest gebeuren... Om de sfeer rondom de Kuip uh, rustig te houden. Uh, ik wees net al even naar dat nachtelijk overleg. Dat is er niet voor niets geweest. Er is afgelopen vrijdag of zaterdag ook een open brief verschenen van de supportersvereniging, waarin uh, deze mensen nog heel duidelijk maken. Wij houden de zaak rustig rond de Kuip. En dat doen niet been- en beenhakker. Voor alle duidelijkheid. Wij zijn degene die hè, de, de raddraaiers nog uh, zeg maar in bedwang houden. Wij praten ook met de Raad van Commissarissen. En eigenlijk dat nachtelijk overleg heeft ervoor. Zorgt dat nu ook de supporters een stem hebben hè, in het beleid van Feyenoord. Dat staat hier even los van, maar uh, het zou zomaar kunnen zijn dat, dat uh, vanuit die kant is geëit, gooi die benakker er nu uit, dan hebben we in elk geval de eerste stap gezet. En het zou maar ku zomaar kunnen, maar dat is even op persoonlijke titel, dat dat misschien wel het gevolg is van dat nachtelijk overleg na weer een nederlaag van Feyenoord. Ja, Is er al zicht trouwens op een opvolger? Nou, men is natuurlijk begonnen. Martin van Geel is de naam die, die circuleert. Niet alleen circuleert, maar ook gewoon bevestigd wordt in Rotterdam Zuid. Van Geel heeft ook gezegd: ik sta er open voor. Uh, we gaan een afspraak maken. Of we hebben op korte termijn een afspraak. Ja, het zal de zaak nu alleen nog maar bespoedigen. Maar op zich is uh, Martin van Geel de beoogde opvolger van Leo Beenhakker in de functie van, uh, van technisch directeur. Ja, en er is al veel gesproken natuurlijk ook over Mario Been. Hè? Zou eerst solidair zijn. Bleek later toch een gesprek te hebben gehad met Beenhakker. Die tegen hem had gezegd: jij blijft zitten. Ja. Uh, maar blijft hij nu? Want ze waren toch dikke vrienden. Nee, maar die gaat, die gaat dat soort stappen niet nemen. Uh, uh, de combinatie, dat heeft hij allemaal al ontzenuwd. Been ook heeft gezegd, blijf jij nou maar lekker zitten. Uh, als Been weggaat, heeft dat een andere reden. En komt dat uh, zeker door de prestaties natuurlijk. Hij zal niet zelf opstappen. Maar hij heeft vaker gezegd, als er iemand anders komt... die zegt fijn om naar de derde plaats uh, te kunnen loodsen... dan ben ik degene die, uh, die terzijde stapt. Maar hij wil zeker niet opgeven. Dus Been zal voorlopig, als hem die gelegenheid geboden wordt... Ja, want dat vind ik een zitten. belangrijk punt. Hè? Als hem die gelegenheid wordt... Ik bedoel de volgende nederlaag van Feyenoord. Wat gebeurt er dan? Dat is, uh, dat is bijna niet te voorspellen wat er, uh, wat er dan gebeurt. Het is nu natuurlijk nog buitengewoon rustig... omdat men op alle fronten eigenlijk uh, uh, praat over de toekomst van Feyenoord... Maar zo langzaam maar zeker, hè. Been had altijd een onaantastbare positie in Rotterdam-Zuid. En was het kind van de club en had oneindig krediet. Maar dat begint nu langzamerhand wel af te brokkelen. En je, ziet nu ook, je hoort nu ook steeds meer stemmen eigenlijk in zijn richting gaan met kritiek. Dus een volgende nederlaag En dan denk ik niet dat dat Twente is. Maar met name de wedstrijd tegen Vitesse. Ja, dat is wel een cruciaal duel. Ronald blijft er bovenop zitten en blijft het volgen voor ons. Ronald van der Geer was dat. Over was dat met The Night Before. De kwartfinales zijn bekend op de Australian Open. En de nummer 4 van de plaatsingslijst, Robin Seudeling, die staat daar niet meer in. Hij werd uitgeschakeld door Alexander Dolgopolov. Jan Roels, goedenavond. Goedenavond. Waar ging het mis voor Söderling? Ja, hij werd aardig uh, ontregeld, kun je zeggen, door die 22-jarige Oekraïner Dolko Polov. De nummer 46 uh, van de wereld. Nederland gaat overigens Davis Cup spelen tegen Oekraïne in maart. En dan komen ze hem ongetwijfeld tegen. Maar. Söderling, ja, die won die eerste set heel makkelijk. 6-1, denkt iedereen van. Nou ja, dat, uh, dat wordt een makkelijke overwinning voor, voor de Zweed. Maar uh, Dolkopolov is iemand die het spel heel goed kan ontregelen. Hij heeft een fantastische slice backhand. Die heeft hij ook heel veel gebruikt in die wedstrijd. En dan kan hij daarmee ook weer zijn voor-end in stelling brengen. En dan uh, kan hij met zijn voor geweldig uithalen. Uh, het is echt een, een, een, een counterpuncher. Uh, iemand die ook vanuit de verdedigende stelling heel goed kan tennissen. En dus die slice backend heeft heeft hij echt gebruikt om die lange Seudeling zo diep mogelijk om die bal te laten kruipen. En Seudeling heeft daardoor gewoon eigenlijk zijn eigen spel niet echt kunnen spelen. En met die voorrend heeft uh, Dolcopolov zomaar 50 winners geslagen. Dus het is eigenlijk een tennis Sergio uh, die, die de tegenstander ontregelt. Eerder nog dat, dat hij zelf het spel helemaal maakt. Ja, moet zijn tegenstander in de volgende ronde zich dan zorgen gaan maken? En die Murray, want die lijkt wel in topvorm, hè? Murray is, is, is absoluut in topvorm, maar die moet zich zeker zorgen maken. Ik bedoel, Als je van zeudeling van kan winnen op een snelle baan, dan ben je tot alles in staat. En deze jongen zit in een flow. Alles valt op dit moment op zijn plek. Het is altijd wel een tennisser geweest die een paar rondjes kon pakken natuurlijk. Anders sta je niet de nummer 46 van de wereld. Sta je niet in de top 50. Uh, nu is dit natuurlijk zijn moment op fame. Kwartfinale tegen Andy Murray... Uh, uh, tuurlijk moet, moet de schot enorm gaan oppassen. Maar ik denk wel dat hij in staat is. Kijk, Murray heeft ook wel een beetje dat spelletje dat hij zijn tegenstander kan ontregelen. Dus dat belooft wat dat betreft een mooi tactisch uh, tennisspel te worden. Maar Murray is, is op dit moment een, een, een klasse apart. Dus dat belooft een mooie kwartfinale te worden. Maar oppassen, Dolko Polov op dit moment eigenlijk de verrassing van het toernooi bij de mannen. Laten we eens even gaan luisteren naar wat Andy Murray zegt over die tegenstander. Over Dolko Polov, hij heeft het onder andere ook over dat slechte laten spelen. Uh I een beetje little bit about him. hem played him once before. Uh he's got a very unorthodox game, very different to most of the guys on the tour and yeah, he's starting to, to put everything together now. He's playing well, um taking chances and you know, is gewoon anders. Hij heeft een game that can make you play play strange shots or you know, not, not play that well. I think uh, he can start to miss, but he was playing, playing well today. Murray over Dolgopolov. Jan, het kan natuurlijk ook helemaal de verkeerde kant op gaan met die partijen. Dat het een hele saaie partij gaat worden als ze elkaar zo slecht laten spelen. Nou, dat denk, ik, dat denk ik niet eerlijk gezegd, hoor. Omdat dat Murray... Uh, het lijkt wel of Murray het over zichzelf heeft... als je die quote zo hoort net op, op de radio. Uh, want Murray kan ook heel onorthodox spelen. Murray kan ook een dropshot geven. Een heel kort, korsgeslagen balletje de baan uit. Kan enorm goed vertragen. Uh, ik kijk daar wel naar uit, naar die kwartfinale. Ik denk niet dat dat gaat tegenvallen. Nou, laten we eens even kijken naar een van de andere favorieten. Uh, de favorieten bij uitstek misschien wel. Rafael Nadal. Die gaat voorlopig nog probleemloos door het toernooi heen. Ja, in 2,5 uur was hij klaar tegen uh, Silic. Maar in Silic, de Kroaten, als e geplaatst. 6-2, 6-4, 6-3. Uh, ja, Nadal speelde goed. Hij zei zelf na afloop ook: ik was in staat om iets meer in de baan te gaan staan. En daardoor kan hij het tempo nog, uh, nog meer opschroeven. Uh, Silic gaf eigenlijk vooral in de tweede set goed partij. Toen kon hij het bijbenen tot 3-3. Maar er was weer een break. Um, en eigenlijk toen hij was gebroken in die tweede set... toen geloofde de, de, de lange Kroaten er ook niet meer in. Dus het toernooi gaat gewoon uh, uitstekend voor, uh, voor Rafael Nadal... die nu in de kwartfinale uitkomt tegen zijn, zijn landgenoot Ferrer. Ook uit Spanje, dus in ieder geval één Spanjaard... bij de mannen in de halve finale. Maar eerst gaan we vannacht beginnen met de kwartfinales bij de mannen. Jan, er is een heel aardig onderrondje, een Zwitsers onderrondje. Ja, natuurlijk. Wawrinka tegen, tegen Federer... Uh, eerste kwartfinale die ze in een Grand Slam tegen elkaar gaan spelen. De twee kennen elkaar door en door. Allebei Zwitsers wonnen met z'n tweeën die gouden medaille bij de, in de dubbel in de Olympische Spelen in, in, in Peking. Uh, Wawrinka won van Andy Roddick in drie sets. Mind you, hè, dat is, dat is, hij, die is gewoon in vorm. Uh, Federer, 27e achter in de volgende kwartfinale die hij gaat spelen in een Grand Slam... Wavrinka um, Wawrinka, die dit jaar het toernooi van Chennai won... Uh, Wawrinka, die gecoacht wordt door een oud-coach van Federer, Pieter Lundgren. Kortom, er zitten heel veel sentimenten aan deze wedstrijd. En um, ja, uh, Federer heeft het, dit toernooi natuurlijk vooral tegen Simon lastig gehad... Uh, ik, verwacht, ik verwacht een hele moeilijke wedstrijd voor Federer. Maar je weet het niet. Je weet het niet. Wawrinka, uh, toch ook een, een groot podium waarop hij komt te spelen nu. Uh, de wedstrijd wordt gespeeld vannacht Nederlandse tijd. Dus echt in de, in de, in de middaghitte van Australië. Misschien heeft dat effect. Misschien heeft dat wat meer effect op, op, op Federer. Het is, het is koffiedik kijken. Maar ook dat is wederom een wedstrijd waar ik als tennisliefhebber enorm naar uitkijk. Omdat Wawrinka, als hij het op zijn heupen heeft... Dan, uh, en dat heb je gezien aan, aan, aan die drie sets tegen, tegen Rorik. Dan is hij tot alles in staat. Uh, maar het is een tegenstander die ook weer het, het uiterste en het, en het beste tennis uit Federer zal halen. Dus um, uh, ja, daar verwacht ik ook gewoon heel veel van. Jan, alle reden dus om wakker te blijven vannacht. Dat zal ik zeker doen. Sport kort. Kunstrijder Boyito Mulder heeft op het EK in Bern de voorronde niet overleefd. Hij eindigde in de voorronde op 20 deelnemers als negentiende. Het was ruim onvoldoende, om alleen, omdat alleen de eerste elf doorgaan naar de korte kuur. De Belg Jorik Hendricks reed de beste proef. En het Nederlandse vetcupteam, team dan hebben we het over tennis... treft het niet met de loting voor de kwartfinale eh, kwalificatieronde van de Europese-Afrikaanse zone. Roemenië, Hongarije en Letland zijn begin februari in Eilat de tegenstanders. Zowel Roemenië als Hongarije kunnen minimaal twee top 100 speelsters in het veld brengen. En Aranska Rus is op de 139ste plaats de geklasseerde Nederlandse op de wereld... De Oranje Tennisters moeten de pool winnen om kans te houden op promotie naar de Wereldgroep 2. De Italiaanse wielrenner Andrea Guardini heeft na de eerste ook de tweede rit van de ronde van Langkawi gewonnen. Hij klopte de Rus Boris Spilewski en de Maleisier Anuar Manan in de sprint. Guardini is uiteraard met zijn twee zegers ook de leider in het klassement. En de Chinese schoonspringster Guo Jingjing is met haar sportieve carrière gestopt. Ze houdt per onmiddellijk op met trainen en wedstrijden springen. Ze mist dus ook de Olympische Spelen van Londen. Guo won vier keer Olympisch goud op de 3 meter plank. De Nederlandse hockeymannen die hebben tijdens hun trainingstage in Sevilla geoefend tegen Ierland. Nederland won met 5-0. Zaterdag spelen de Oranje-mannen tegen Gastland Spanje. was Ryan Shaw met Doede voor die five head zo snel dat hij wat eerder was afgelopen dan we hier dachten. Ruud Gullet, die trainer wordt in Grozny. Iedereen had er wel een mening over. De Russische deelrepubliek Tsjechenië... is nou niet echt het favoriete werkterrein van een gemiddelde voetbaltrainer. Correspondent Kizia Hekster reisde voor ons naar Grozny. Ze had daar een gesprek met de club-eigenaar... en de president van de deelrepubliek, Ramzan Kadirov. Kizia, goedenavond. Goedenavond. Hoe verliep die ontmoeting? We zijn heel benieuwd. Nou, die verloep, verliep eigenlijk heel uh, gemoedelijk, zou ik bijna zeggen. Sinds ik in Krosny ben een paar dagen probeer ik natuurlijk hem te pakken te krijgen. Uh, dat gaat via een woordvoerder. Die zei dat de president ons best het woord wilde staan. Daarna duurde het een paar dagen voordat hij ook echt belde. Hij niet zelf natuurlijk, maar die woordvoerder. En uh, vroeg naar onze paspoortgegevens waarop we met een taxi naar het, uh, naar het regeringsgebouw zijn gegaan en uh, na even wachten, zoals dat hoort, op, het, uh, op, het, uh, op de president... kwam hij binnenlopen. Van tevoren was ons gezegd dat we een kwartier hadden. Maar blijkbaar vond hij het een uh, heel gezellig gesprek... want we hebben ruim, uh, ik heb ruim veertig minuten met hem uh, van gedachten kunnen wisselen... over sport, over de komst van Gullit natuurlijk... over de wederopbouw uh, van Tsjechenië, waar hij heel hard aan werkt... en natuurlijk ook over de mensenrechten... omdat Ramzan Kadirov op zijn minst een heel omstreden reputatie heeft. Ja, want de verschrikkelijkste verhalen doen de ronde natuurlijk... over. Uh, het, is, het is een gevreesd man. Heb jij hem daarmee kunnen confronteren ook? Ja, ik uh, had alle ruimte om te vragen wat ik wilde. Dus ik heb het ook uh, rechtstreeks zo gevraagd. Al die verhalen die de ronde over u doen. Uh, Mensenrechtenactivisten die u beschuldigen van moord, van verdwijningen... van martelingen zelfs ook op uh, tegenstanders. Uh, hoe kijkt u daar tegenaan? En hij verwerkt natuurlijk al die verdenkingen verre van zich. Hij uh, werd daar een beetje emotioneel van ook. Hij zei, ik ben in de oorlog in Tsjetsjenië alles kwijtgeraakt. Mijn vader, mijn broer, uh, mijn klasgenoten, mijn vrienden, uh, andere familieleden. En waarom zou ik, Ramzan Kadirov, uh, nu beschuldigd moeten worden... van het, uh, het plegen van vijandelijkheden tegen mijn eigen volk, tegen mijn eigen Tsjetsjenië?" De mensen die mij daarvan beschuldigen... dat het zijn mensen die betaald worden door het Westen, die, uh, die het niet kunnen hebben dat ik hier de baas ben, dat ik ervoor zorg dat het rustig blijft hier in Tsjetsjenië En ik snap ze niet, die mensenrechtenactivisten, want uh, hij zegt dus dat hij er niks mee te maken heeft met al die dingen waar hij van beschuldigd wordt. Zeg, dan nou zal hij liever over voetbal hebben gesproken. Uh, heeft hij duidelijk kunnen maken wat zijn plannen zijn met Ruud Gullit? Ja, hij is heel uh, ambitieus. Hij wil dat uh, Terek Grozny, de club uh, voor alle duidelijkheid, die in de Russische voetbalcompetitie vorig jaar ergens onderaan in de onderste regionen uh, eindigde, dat hij dit jaar de Europa Cup mee naar Tsjetsjenië gaat nemen. Dus uh, de, de, de verwachtingen zijn uh, bepaald hoog gespannen. Ja, wordt gunnet daar ook op afgerekend? En dat bedoel ik dan in de minst uh, ja, gruwelijke vorm. <laughs> Ja, ik, uh, dat heb ik natuurlijk gevraagd. Uh, da, dat ging hij een beetje uit de weg. Hij zei, uh, natuurlijk, we moeten risico's nemen. Uh, mensen die geen risico's nemen, zei die, die zullen ook nooit champagne drinken. Dat is een uh, gezegde hier in Rusland. Wij gaan er vanuit dat we die Europa Cup, dat dat binnen ons bereik uh, ligt. En we hebben alle vertrouwen erin dat de trainer uh, daarvoor zal zorgen. Krijgt Gullit in Tsjecheni ook ongelimiteerde mogelijkheden? Want geld zat, hè? Ja, hoewel hij over het contract uh, met Gullit uh, niet heel veel kwijt wilde. Ik, uh, ik vroeg hem, ik zei in de Russische kranten stonden allerlei verhalen... dat uh, Gullit 5 miljoen euro per jaar zou krijgen voor het contract uh, dat hij ondertekend heeft. Dat heeft hij uh, niet bevestigd. Hij, zei, nou, zo, hij, hij heeft gezegd dat, het, uh, dat de, de spelers en de trainers in Rusland niet zoveel verdienen. Dat als Gullit het voor het geld had gedaan... dat hij beter een club in Europa had kunnen zoeken... En, uh, dat, ...dat hij dus niet zoveel gaat verdienen. En toen ik vroeg, uh, 5 miljoen vindt u dat veel... ...toen moest hij alleen maar, uh, alleen maar een beetje lachen. Mm. Zeg, volgen ze het een beetje, wat er gebeurt op dit moment met uh, Terek Grozny? Uh, ze zitten daar op trainingskamp in Turkije, heel slecht weer. Mm -hmm. Ja, de president Ramzan Kadyrov zei uh, dat hij het betreurde ...dat het gisteren niet was gelukt om de eerste training te doen vanwege dat slechte weer. Maar de eerste indrukken van vandaag, de eerste kennismaking van Gullit... met het team, was naar volle tevredenheid van uh, zowel de spelers als de coach verlopen. Uh, de, uh, de bedoeling is dat Gullit natuurlijk ook naar Grosny komt. En uh, daar deden al het hele weekend allerlei verhalen over de ronde. Maar hij is hier nog steeds niet geweest. Wanneer dat zal gaan gebeuren, is ook de grote vraag. In de nabije toekomst, uh, zei Ramzan Kadirov... Maar het zou mij niet verbazen als ze nog even wachten... tot uh, het nieuwe stadion wat er gebouwd wordt, totdat klaar is. En dat is pas in maart. Uh, dus ja, dat blijft een beetje afwachten... wanneer, uh, uh, wanneer Ruud Gullit dan ook echt naar Grosny komt. Wat denk je? Weet hij inmiddels een beetje waar hij terecht gaat komen? Gullit? Nou, hij heeft aan, uh, in de Russische kranten laten weten... dat hij dus voordat hij het contract tekende totaal niets afwist van Tsjetsjenië... Ik uh, kan me voorstellen dat hij zich de afgelopen dagen behoorlijk heeft ingelezen. Uh, ik hoop dat hij niet al te zeer geschrokken is van zijn nieuwe baas. En ik denk dat hij toch echt met eigen ogen hier uh, in, in Grosti moet zien... Wat te wachten staat. Kijk, het is, het is hier relatief rustig als je het vergelijkt met andere gebieden in de Caucasus, uh, het zuiden van Rusland. En natuurlijk zullen ze ervoor zorgen dat Gulik persoonlijk niets overkomt. Um, of het een leuke plek is om te werken, om te wonen. Ik zou het niet doen. Kies je ja, dat volgende week maar weer. <laughs> Dag Guillaume. Nou, blijven in ieder geval in de regio. We gaan van Grozny naar Moskou, want dat werd vandaag opgeschrikt door een grote aanslag. Zeker 35 mensen werden gedood op het internationale vliegveld Domo de Dovo. Morgen reizen veel Nederlandse schaatsers naar de Russische hoofdstad... voor de wereldbekerwedstrijden van komend weekend. En bondscoach Wopke de Vecht reist, reist dan ook mee. Wopke, goedenavond. Goedenavond. Ben je geschrokken van alle berichten uit Moskou? Ja, eigenlijk wel. Omdat uh, dit niet de eerste keer is natuurlijk uh, in het... Uh... In het bijzijn van schaatsers, of wij moeten er nu nog heen, maar vorige keer waren we net terug met een jeugdploeg. En toen werd er in de, in de metro, metro een, ja. een aanslag gepleegd. Uh, heeft niks met schaatsen te maken natuurlijk, maar je, het is wel heel dichtbij. En wij, wij schrikken daar wel van. Ja, want dit, uh, andere keren zijn jullie ook naar dit vliegveld toegereisd. Hè? Maar ik begrijp dat jullie nu via een ander vliegveld reizen. Ja, normaal gesproken als wij wedstrijden hebben in Kolonda, in een baan uh, 2,5 uh, uur uh, verder dan Moskou zeg maar, met de bus... Uh, dan uh, land je op dit vliegveld en normaal gesproken land je op het grote vliegveld waar we nu ook landen. En uh, daar was gelukkig de aanslag niet. Ja, maar jullie kennen in ieder geval de situatie daar, dus dan kan ik me voorstellen ja. dat we het ineens heel dichtbij komen. Ja, nee, dat klopt. Heb je veel vragen gekregen van de schaatsers? Nou, wat we, uh, ja, uh, elk van een begeleiding. Maar wat we hebben gedaan, uh, we hebben heel snel geanticipeerd eigenlijk. We hebben zoveel mogelijk... Uh, ...informatie uh, ingewonnen. Uh, mensen die uh, bekenden hadden in Rusland... ...die hebben uh, naar Rusland gebeld. Uh, we hebben onze reisorganisatie hebben we gevraagd... hoe de situatie ervoor lag. En we hebben een mail uitgestuurd... ...naar alle schaatsers... Uh, ...en naar de begeleiding... ...die uh, mee gaan reizen. En ook naar het management... Uh, ...van de dingen die wij wisten. En dat heeft al heel veel rust gebracht, moet ik zeggen. Ja, er is niemand die gezegd heeft van... ...nou weet je wat, laat deze World Cup maar aan mij voorbij gaan nog niet. Uh, Want had jij daar wel begrip voor gehad? Nou, ik, had, ik vind altijd dat je eerst gewoon de situatie af moet wachten. Uh, en we hadden natuurlijk nog enkele dagen, vandaar ook dat ons reisbureau... We hebben gevraagd van stel dat er morgen eh, dinsdag niet gevlogen kan worden. Uh, hoe zit het dan met de rest van de dagen? Nou, daar hebben we uh, min of meer op geanticipeerd. Uh, er is eigenlijk volledig rust binnen het team. Dus uh, wat dat betreft vliegt uh, iedereen gewoon. En er is eigenlijk ook niemand die uitgesproken heeft van nou, doe mijn plekje maar in aan iemand anders. Want uh, voordat je je plekje weggeeft, moet er wel iets... Uh, nou ja, dit is wel iets ergs trouwens hoor. Maar dit is toch, denk ik, uh, het, het is gebeurd. Het is uh, vreselijk uh, dat het uh, zoveel onschuldige mensen weer uit het leven heeft gerukt, om het zo maar te zeggen. Uh, maar een sporter denkt uh, op het moment dat het weer vertrouwd is, denk je toch ook weer aan zijn wedstrijd. Dat merk ik. Dus morgen wordt er gewoon vertrokken naar uh, Rusland. Succes uh, komend weekend, Wopke. En uh, vooral ook voorzichtig zijn. Oké, okay, dankjewel. Graag gedaan.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 Thought it with that fight that she could fly and drive Yes, tried to save her life And I had to realize when I see up my baby two eyes That she could fly and drive Yes, tried to save her life And I sing De Nederlandse band The Tunes met Train of Life en met potten en pannen kun je ook heel mooi muziek maken. Het was feest in de Galgenwaard. Met de 3-0-overwinning van FC Utrecht op Ajax is het seizoen al bijna geslaagd voor de supporters. De spelers die mogen er niet al te lang van nagenieten. Want eerder leverde een mooie overwinning op een topclub vaak een nederlaag in de volgende wedstrijd op. En daar waakt de trainer Ton du voor. Nou, maar dat, dat hebben we ook in de nabespreking aangegeven. Dit was natuurlijk allemaal fantastisch. We hebben ook goed gespeeld, dat mag ook gezegd worden. Maar uh, daarna is de euforie weer weg, want dan uh, wacht uh, Groningen. En dan moeten we inderdaad uh, het knopje omzetten. En dan kunnen we ook kijken of dat we in de nue in de, in wedstrijden ook een beetje ervaring opgedaan hebben om dat ook echt te doen. Ben je er een beetje bang voor dat het uh, weer verkeerd afloopt? Nou, weer. Uh, het, het is wel zo dat na zo'n wedstrijd uh, iedereen wel weer verwacht dat je ook even over Groningen heen loopt. Nou, dat is hier zeker niet het geval. Die hebben gewoon een goede ploeg. Uh, een, een listige ploeg ook zeker uit, waar ze heel goed op de counter kunnen spelen. Maar daarbij ook heel goed voetbal in Telsel hebben, hebben zitten. En uh, ja, dat is belangrijk om bij de les te zijn. Wat zeg je nou in zo'n uh, bespreking? Uh, die was heel kort. Maar dat, uh, we hebben gewoon aangegeven, van, uh, we hebben gevraagd van, uh, of, of de groep vond dat uh, wat, wat minder was. Nou, er, kwam, uh, er kwam de opmerking van ja, de... De aftrap in de eerste helft was inderdaad dramatisch. De bedoeling was om gelijk de moeizin in te spelen. En die was fout. Ja, en dan, dan heb je het uiteraard ook over het doorstappen van de twee centrale verdedigers ten opzichte van Eriksen. Ja, zo ben je dan bezig met de groep om dingen nog uh, aan te geven. Maar overwegend was het uh, vol lof en uh, goed gespeeld. Maar woensdag wacht een bekerwedstrijd. Uh, je zit kwartfinale, finale. Eén stapje verder met een beetje gunstige lood. Dan kan je zo in de finale halen. Hoe krijg je de boel weer op scherp? Ja. Nou, door gewoon ze daarvan bewust te maken. En ik denk dat deze groep wel, wel zo ver is dat, dat die snappen... dat, dat inderdaad, als je twee wedstrijden wint, dat je in de finale kan staan. Maar ja, zo, zo denkt Pieter Huistra in Groningen ook. Was het in het verleden moeilijker voor je... om na zo'n klinkende zegen weer de knop om te draaien? Nou, kijk, ik denk dat de groep wel volwassener geworden is. En dat heeft toch ook weer zijn voordelen uh, naar na de wedstrijden toe. Maar ja, je weet het nooit... Uh... Je bent zo goed als je laatste wedstrijd, zeggen wel. Dus het is, het is ook weer heel belangrijk hoe, hoe we starten tegen, tegen Groningen. Waarom is de logische vraag, kunnen jullie nooit zoveel gas geven als bijvoorbeeld tegen Ajax? Is het omdat het Ajax is? Waar ligt dat aan? Weet je dat? Nou ja, de eerste is dat, uh, ligt Ajax hier altijd gevoelig. Dat is altijd, maar dat, dat weet Ajax ook. En overal waar Ajax-komp is dat, denk ik, maar hier in Utrecht is het heel extreem. Dus ik ben heel benieuwd hoe de ploeg zich morgen zal houden... na, na een fantastische wedstrijd tegen Ajax. En dan uh, dat we vol in de bak moeten voor Groningen. En bekerwedstrijden, het zijn altijd aparte wedstrijden staan op zich. Dat hebben we ook gezien uh, uit bij de Graafschap. We hebben een verlenging nodig. Dus ja, we zullen, we zullen het moeten laten zien. Moet je nou iets speciaals doen, na, na zo'n euforie? Nee. Of zeg je, uh, doe maar gewoon, doe al gek genoeg? Nee, laten wij nou gewoon Utrecht lekker gewoon blijven doen... En, uh, Nogmaals, het was een fantastische wedstrijd. Het publiek heeft genoten. We hebben gisteren nog genoten na afloop van de wedstrijd. En vandaag dan nog even. En dan moet dat heel snel vergeten zijn. Want nogmaals, als je woensdag verliest, dan is heel Utrecht weer in mineur. En wij willen, wij willen die bekerfinale halen. Ton de de trainer van FC Utrecht. Hij was in gesprek met Rob Fleur. Woensdag dus FC Utrecht tegen FC Groningen voor de beker. En morgenavond is er ook al bekervoetbal. De amateurs van voetbalvereniging Noordwijk kunnen dan in Waalwijk geschiedenis schrijven. Als de koploper uit de zaterdag hoofdklasse A erin slaagt te winnen, dan staat Noordwijk in de halve finales van de KNVB-beker. En dat zou een evenaring zijn van de unieke prestatie van IJsselmeervogels in 1975. Een mooie bonus heeft de amateurclub al binnen. De spelers bereiden zich morgen precies hetzelfde voor als het Nederlands elftal. Verslaggever Ragnar Niemeyer volgde vanavond de laatste voorbereidingen van Noordwijk op dat duel met RKC. Het zijn de gebruikelijke tafereelen op het terrein van een amateurclub op maandagavond. De jeugd die traint...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 Ik liep net hier door die andere ruimte heen, want dit is de kantine uh, met de tap uh, naast ons. Laten we heel even naar die andere ruimte lopen, want daar lagen de kaartjes werkelijk op gestapeld. Hè? Ja, ja, ja, klopt. Dat gaat heel hard. Het is uh, grote stapels, grote sommen geld. Uh, Laten we even kijken. Ja. Nou, even apparatuur oppakken. Lopen we eventjes, kruip door, sluip door, richting bijna het financiële hart van uh, de voetbalvereniging Noordwijk. En kijk hier, hier wordt het geld geteld.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 Ben je na nou morgen een bekende Nederlander? Nou, weet ik niet. Kijk, een beperkt aantal Nederlanders, het is wel voetbal, maar een beperkt aantal Nederlanders die uh, gaat morgen die wedstrijd zien. Uh, op het moment als we winnen en we zitten in de halve finale, ja, dan, uh, dan kom je wel uh, absoluut landelijk op de kaart. En uh, dan ben ik persoonlijk ondergeschikt aan datgene wat, uh, wat de club dan op zich afkrijgt. Kun je in Noordwijk nog normaal over straat? In de zin, schiet iedereen je aan over deze wedstrijd tegen RKC? Nou, ik heb wel gehoord. Kijk, ik woon zelf in Woerden. Dus ik loop niet over straat in, uh, in Noordwijk. Maar ik heb wel uh, vernomen van de Noordwijkers en mijn begeleidingsstaf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 Um, maar ook in Baalwijk uh, uh, pakken we onze kans. Hoe, hoeveel kaarten, uh, enig gezicht op hoeveel er nog uh, vanavond beschikbaar zijn hier in de kantine? Nee, ik heb daar geen idee van. Uh, het loopt wel storm geloof ik nu op dit moment. En als ik het goed begrepen heb, was het ook zo dat je nog in het dorp ook op andere plekken kon kopen? Ja, in ieder geval bij de Lange en dan bij uh, de heren van Noordwijk en dan nog één. Ik weet het zo gauw maar Albert Heijn, Albert Heijn, Flits. Daar kan je ook nog kaarten halen. Um, ja, is iedereen een beetje in de war in Noordwijk wat dat betreft? Of, of concentreert ze zich op de club? Of heb je het gevoel van, nou ja, ook mensen die hier niet langs de lijnen staan... die hebben nu al in de gaten dat er iets bijzonders aan de hand is? Volgens mij wel. En iedereen is hier ook vanavond erg zenuwachtig. Uh, iedereen loopt druk heen en weer. Ik zou wel een beetje op die poen passen, want... <laughs> zeker, zeker. Dat doen we ook zeker. Hangt een leuke bonus aan, want jullie gaan je voorbereiden... net als het Nederlands elftal in Huisterduin. Hoe zit dat? Ja, ik vond het wel leuk. Wij hebben een uh, jaarlijks gala... En uh, toen zat ik bij onze bussponsor uh, aan tafel. En toen dacht ik van ja, maar als je uh, uit Noordwijk komt... En, en, en Oranje, die bereidt zich altijd voor een huis te duin. Dus, en ons gala was ook een huis te duin. En het is natuurlijk fantastisch om uh, onze voorbereidingen in huis te duin te doen. Nou, dat werd uh, direct aan die tafel uh, toegezegd en beloofd. En vandaar dat wij morgen ons uh, vanaf één uur voorbereiden. We voor lunchen in huis te duin. Volgens mij zelfs in de Vleugel waar uh, Oranje ook altijd zit. Um, en om half drie worden we voor die mooie ronde uh, draaideur. Worden we als team opgehaald. En dan gaan we richting Waalwijk. Al waar we in ieder geval eten en de beste doen. Tot morgenavond. Ja, tot morgen. Morgenavond, dus om 8 uur. Kwartfinale van de Beker RKC tegen Noordwijk. Voetbal vandaag. AC Milan lijkt nog niet klaar met inkopen. De Milanese club heeft zich officieel bij Bayern München gemeld voor Mark van Bommel. De eerste gesprekken zijn al gevoerd en morgen praten ze verder. Het contract met Van Bommel in München loopt aan het einde van het seizoen af. En de overgang van de Ajax ziet Luis Suarez naar Liverpool is voorlopig van de baan. De delegatie van de Engelse club was in Amsterdam om de onderhandelingen te openen... maar is snel weer vertrokken. Het verschil tussen vraag en aanbod was veel te groot. De vraagprijs zou meer dan 30 miljoen euro zijn. Wel maakte Liverpool bekend dat Ryan Babel toch heeft gekozen... voor een avontuur bij Hoffenheim in Duitsland. De clubs waren er al uit. Na AC Milan moet Clarence Seedorf een week of drie missen. De middenvelder liep in de wedstrijd tegen Cesena van gisteren een hamstringblessure op. Ook Gennaro Gattuso en Alessandro Nesta raakten in die wedstrijd geblesseerd. Gattuso heeft net als Seedorf een hamstringprobleem en Nesta's schouder schoot uit de kom. Ook PSV-verdediger Marcelo is een paar weken uitgeschakeld. Hij viel in de wedstrijd tegen VVV al na 12 minuten uit en blijkt de binnenband van zijn linkerknie beschadigd te hebben. Ajax verhuurt Marvin Zegelaar voor de rest van het seizoen aan Excelsior. De 20-jarige linksbuiten kwam in Amsterdam niet in aanmerking voor veel speeltijd in het eerste elftal. Ajax had kort daarvoor zijn contract opengebroken en met een jaar verlengd tot de zomer van 2012. Een oud-PSV'er Nordin Amrabat heeft bij zijn debuut voor kayseri -Spor in Turkije... meteen zijn eerste goal voor de club gemaakt. Hij schoot zijn club na 2-0 in de met 3-2 gewonnen wedstrijd tegen Buyuk Sehir. kayseri -Spor is vierde acht punten achter koploper Trabzon-Spor. En Volendam heeft de tweede periode in de Jupiler League gewonnen. De Volendammer speelde bij Veendam met 0-0 gelijk. Voldoende om datzelfde Veendam en AGO VV achter zich te houden. AGO VV speelde met 3-3 gelijk bij Sparta. FC Zwolle eindigde als eerste in de periode... maar die club had ook de eerste periode al gewonnen. De andere uitslagen van vanavond... Go Head Eagles tegen Telstar 1-2. Fortuna Sittard won met 1-0 van Almere City. Eindhoven tegen RBC. Roosendaal eindigde ook in 1-0... Kambuur tegen Helmond Sport werd 1-2. En in Engeland lijkt Chelsea hersteld van de zware dip. De Londense ploeg staat bij Bolton Wanderers kort voor tijd met 4-0 voor. De achterstand op koploper Manchester United is nog wel 7 punten. En dan speelde Chelsea nog een wedstrijd meer ook. Closer Sweat away from my brow sexy. Okwaij was dat, volgens mij komt hij in dit voorjaar naar Nederland. Het nummer heette Blow Your Mind. Een opvallende naam heeft zijn intrede gedaan in het wielrennen. De Nederlandse media tycoon Dirk Sauer. Hij was jarenlang een succesvol uitgever in Rusland... en inmiddels is hij mede-eigenaar geworden van NRC Handelsblad. En blijkbaar had hij ook nog genoeg tijd om bestuurslid te worden... van de Quickstep wielerploeg. Steven Dalebout vroeg aan Sauer hoe hij bij die ploeg terechtgekomen is. Ja, dat is uh, nogal toevallig uh, gegaan. Uh, de nieuwe Tsjechische eigenaar, die uh, had mij om wat adviezen gevraagd voor zijn kranten. Hij, is nou, hij heeft ook een aantal kranten in Tsjechië en uh, Slowakije. Zoals je misschien weet heb ik iets met kranten. Um, en, um, dus ik, ik was bij hem op bezoek in, uh, in Geneve, waar hij woont. En toen zaten we over die kranten te praten, maar het ging al gauw over ons, onze hobby. En dat bleek alle twee wielrenners te zijn. En uh, toen zei hij van, God, ik sta op het punt die Quickstep ploeg te kopen. En uh, ja, ik weet eigenlijk niet zoveel van wielrennen. Uh, en, en hij hoorde dat ik vroeger in een vorig leven wielenverslaggever ben geweest, jarenlang voor nieuwe revue. En hij zei, god, zou jij niet uh, willen toetreden tot het bestuur van, die, van, van de ploeg? En meedenken over hoe, we dat, uh, hoe dat verder moet. Dus je zit er vooral qua in die functie in of ook qua geld? Nee, ik heb daar, want dit is allemaal van de laatste weken, dus daar hebben we nog niet eens over gehad. Dus op het moment zit ik in het bestuur. Ja, wat houdt dat concreet in? Nou ja, kijk, hij heeft echt het idee dat die ploeg, dat het wielrennen professioneel gemanaged moet worden. Dat het toch nog ja, vrij amateuristisch is. En dat zo'n ploeg toch een beetje ad hoc is. Als je een sponsor hebt voor twee of drie jaar. Uh, nou ja, dan, dan, dan, daarna komt er weer een nieuwe sponsor en dan moet alles weer opnieuw beginnen. En hij heeft echt een soort lange termijn visie voor deze ploeg. Uh, well, het kwam het kan een beetje zo. Uh, toch een beetje apart over. Want hij heeft natuurlijk heel veel geld in deze ploeg gestopt. Uh, hier staan dan een stuk of twintig renners op het podium. Omdat niet iedereen er is, een stuk of twintig renners staan hier op het podium. En hij komt het podium oplopen. Die renners hebben hem nog nooit gezien en hij heeft die renners nog nooit gezien. Nee, dat klopt. Uh, maar het is een zakenman. Hè. Het is een. Uh, een investeerder in bedrijven, dat doet hij uh, heel succesvol. Um, en uh, dus, uh, het is voor, kijk, hij heeft aan de ene kant de passie voor die wielersport. Uh, daar heb ik, uh, nou ja, wat ik zeg, uitvoeren met hem over gesproken. Maar aan de andere kant heeft hij ook heel veel ideeën over hoe, hoe kan je daar nou een echt, echt bedrijf van maken. En uh, nou, ik vind het wel interessant om daarbij te zitten, om, om mee te denken. En, en te zien, is, kan je daar nog meer van maken dan, dan alleen maar een wielerploeg? Ja, wat zijn uw gedachten daarover? Nou ja, kijk, als je wielrennen vergelijkt bijvoorbeeld met voetbal. Hè? Wielrennen is een globale sport, mondiale sport inmiddels. Maar als je naar de televisierechten kijkt, dat is een fractie van, uh, van de bedragen die omgaan in het voetbal. En bovendien dan krijgen de ploegen uh, bijna niks of helemaal niks van. Um, 10, 15 jaar geleden was het on, ondenkbaar dat uh, clubs hun eigen rechten exploiteerden. Eigen programma's, televisieprogramma's hadden. Tegenwoordig uh, is dat heel erg normaal. Dus, dus uh, natuurlijk in, in, in exploitatie van rechten is voor, voor wielerploegen nog heel veel te doen. Is dit het dan het, misschien wel het begin van een uh, veel grotere inmenging van Dirk Sauer in de, in de wielrennerij? Nou laat me, laat me nou, laat me nou... Ik, ja, het klinkt alsof u er een ja. mening over heeft. Nou ja, god ja, ik heb al gauw een mening over iets. Dus, uh, dat, uh, uh, maar ja, als je erover nadenkt, uh, dan. Uh, kijk, ik was vroeger wielopslaggever, 30 jaar geleden was ik wielopslaggever. Uh, er is al wat veranderd. Uh, dan belde de sponsor je op of je alsjeblieft een stukje wou schrijven, weet je wel. Uh, en. Uh, die sport heeft natuurlijk zo'n enorme vlucht gemaakt. Als je ziet dat er eh, die katusha, uh, grote Russische ploeg, uh, Astana, uh, Kazakste ploeg, nu een, een Tsjechische ploeg. Het is echt een wereldsport aan het worden. Wat, wat, wat ik wil weten, is dit nou ja, iets waar u toevallig in bent gerold en waar u straks toevallig weer uitrolt? Of is het het begin van meer? Nou ja, ik, ik rol meestal wel toevallig ergens in, maar ik rol er niet zo gauw meer uit. Is de ervaring. Dus we zullen zien. We zullen zien, Dirk zou er dus van wielenverslaggever tot bestuurslid van de Belgische profploeg We gaan. Ongetwijfeld nog meer van hem horen in de komende tijd. We zijn aan het einde gekomen van deze uitzending van Langs de Lijn. Zometeen gaat met het oog op morgen verder. Vanavond gepresenteerd door Max van Wezel. En morgenavond dan zijn wij er gewoon weer om tien uur. Dan hebben we uiteraard aandacht voor het bekervoetbal. Onder andere met die wedstrijd tussen RKC, de profs van RKC en de amateurs van Noordwijk. Ik wens u nog een heel prettige avond.